Jan van der Putten met het NOS Journaal. Minister Beideveld van Defensie zegt dat Nederland begrip heeft... voor de Amerikaanse liquidatie van de Iraanse generaal Soleimani. In de eerste aflevering van het tv-programma Op 1... noemde Beideveld het verschrikkelijk wat er onder zijn leiding is gebeurd. Wel heeft ze de VS om uitleg gevraagd... over de juridische basis voor de liquidatie. En verder wees op de toegenomen spanning in het gebied... ook voor de Nederlandse militairen in Irak. In de Australische deelstaat New South Wales zijn sinds de bosbranden in november uitbraken 24 mensen gearresteerd voor brandstichting. In totaal moeten 183 mensen voor de rechter komen in verband met de bosbranden. Sommige van hen hebben zich niet aan het bevel gehouden om geen vuur te maken. En anderen hebben ondanks een verbod een brandende sigaret of een lucifer weggegooid op de droge grond. Veruit de meeste VVD- en CDA-burgemeesters in de honderd grootste gemeenten... willen een geheel of gedeeltelijk verbod op vuurwerk. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Van de 25 burgemeesters die meededen... zeiden er negen dat ze een totaalverbod willen. De Tweede Kamerfracties van VVD en CDA... zijn tegen een verbod op vuurpijlen en knalvuurwerk. In de helikopters van de kustwacht is te weinig ruimte om drenkelingen goed te kunnen behandelen. En verpleegkundigen maken zich zorgen over hun eigen veiligheid in de helikopters. Dat blijkt volgens NRC uit een nog vertrouwelijk rapport. Daarin staat onder meer dat verpleegkundigen zich niet goed kunnen vastmaken. Het verantwoordelijke bedrijf zegt dat de problemen met de helikopters worden opgelost. Bij een explosie op een brug tussen Nigeria en Cameroen... zijn zeker negen mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. In het gebied is de Nigeriaanse terreurgroep Boko Haram actief. Er zijn berichten dat de explosie op de brug een bom was. En het weer droog in het noordwesten, de meeste zon. Later juist wat zon in het zuidoosten. En het wordt ongeveer acht graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is inmiddels behoorlijk druk geworden in Noord-Holland en dat is onder meer te wijten aan ongelukken. Zo staat het vast op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam tussen Nieuwegein en Breukelen. Na een aanrijding heb je daar een half uur vertraging en er zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat het vast tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Hoofddorp. Daar heb je ruim een half uur vertraging door de nasleep van een ongeluk. Het goede nieuws is wel dat de weg daar weer vrij is... Op de alternatieve route richting Amsterdam staat het daardoor ook vast. Op de A44 tussen Sassenheim en knooppunt Burgerveen is de vertraging ruim een half uur. Op de A7 Horen richting Zaanstad is het druk tussen Horen en Purmerend Noord. 20 minuten onthoud daar. Op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam heb je ook 20 minuten vertraging tot aan knooppunt Koenplein. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen doe je er 10 minuten langer over tussen Heemskerk en knopend Rottepolderplein.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groepend op zaterdag. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. ZFM in de Morgen met Gerloogman. Goedemorgen, goedemorgen Zandvoort. ZFM in de Morgen, mijn naam is Gerloogman. En uh, ja, de zon komt al op, het wordt al ietsje eerder, uh, wordt het uh, zeg maar een soort van uh, licht. Dus dat is een uh, goed idee. En ik uh, zit hier vandaag uh, straks niet in mijn eentje, want uh, er zit ook mijn vriend uh, Frank Paardenkoper bij. En uh, nou, dat, wat kan je leuker hebben dan, uh, dan dat. We gaan uh, om te beginnen maar eens een keer uh, een paar plaatjes draaien. Wordt lekker weer vandaan, luister maar. Het wordt lekker weer. Het wordt lekker weer. One day you'll look to see I've gone. For tomorrow me rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one. But tomorrow me rain, so I'll follow the sun.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 De Beatles bij ZFM en uh, I follow the Sun. Goedemorgen, Zandvoort, uh, ZFM. Het is uh, uh, bijna tien over uh, acht. En uh, ja, we hebben een mooie dag voor de boeg. Het wordt lekker weer, dus uh, wat wil je nog meer? En wij draaien natuurlijk de allermooiste, leukste plaatjes die je kan verzinnen. Zoals deze. Elton John uit, uh, wat is het, ik denk 70 jaar, ja? young We ain't got a plan for today Dit was de good goodbye, yellow brick road. Van de gelijknamige uh, LP uh, op dat moment. Want toen had je alleen nog maar LP's. Uh, het, het, het, het, het winterweer blijft voorlopig nog even weken uit. Dus we kunnen nog niet rekenen op sneeuw. En als je sneeuw wil, dan moet je toch even naar uh, nou, de sneeuwgebieden, denk ik. En uh, als je naar de sneeuwgebieden gaat, dan, uh, ja, dan, uh, dan moet je toch, uh, dan moet je toch uh, sneeuwgebieden hebben. En dan denk ik uh, voornamelijk aan het feit... Dat je uh, sneeuwgebieden hebt in Oostenrijk en Zwitserland. Een beetje een lulvrouw, maar dat maakt niet uit. Volgens mij draait ze een beetje te langzaam. <laughs> Zo gaat hij beter. Hier is eel de lange when we don't talk. liedje van Ilse de Lange. Met Almelo. Daar komt ze vandaan. En ze heet eigenlijk Ilse Anouska de Lange. Geboren 13 mei 1977 in Almelo En ze is nog steeds actief, dus je kan haar nog live zien. Nou, dat is leuk. Goedemorgen, Zandvoort. Gerloogman. Bij ZFM in de morgen. En daar is mijn vriend Frank Paardenkoper. Hij komt reeds binnen, dames en heren. Ongelooflijk. En uh, goedemorgen, Frank. Hoort Geen. Hoorst ermee. Ik heb daar een microfoon voor je, dus moet er even kijken welke het is. En, uh, ja, even kijken welke microfoon we moeten hebben. Kan je even tikken? Frank? Nee, dat is hem niet. Nee, nog een keer. Ja hoor, dat is hem. Jij hebt microfoon 4 vandaag, joh. Akkoord, Geen. Nee, het is toch 2. Ik hoor net dat er 2 is. Nee, het is toch 3. En de luisteraars die weten welke microfoon het is, kunnen nu bellen. <laughs> Hoe is het, man? Goed. Ja, het is, het is lekker weer, hè? Het is tof. Ja, toch? Ja. We kunnen, we kunnen gewoon. Uh, jij bent uh, weer zonder jas hier gezongen. Zonder jas, ja. En uh, we kunnen er alles over uh, beluisteren, want uh, vanavond uh, hebben wij een lopen met Loogman uh, samen met Frank Paardenkoper We hebben een stukje gelopen en we hebben even gezeten bij Notiek, Een kopje thee gedronken, heel keurig als twee oude mannen. En uh, nou, dat is helemaal goed gelukt. Toch? Absoluut. Meer dan? Heb je er wat te melden? Nou, hey, Ik uh, zat even de kranten uh, door te nemen vanmorgen. Ja. In alle uh, vluchtigheid. Ja. Over die kids met die steekwapens. Dat is ja, het bizar hè? In de Amsterdam-buitenvelden. En ja, niet normaal toch? Ja, echt. Het loopt helemaal uit de hand. Maar inderdaad, als uh, opgemerkt ook in het artikel. Het is een, een, een primair de taak voor de ouders. Ja. Kijken wat dat. Uh, maar ze hebben, een, ze, ze hebben die steekwapens niet om hun brood te smeren? Nou, het, ze denken van niet. Nee, toch niet. Nee, het vermoeden is. Dat ze worden gebruikt om andere kinderen Ach. te bedreigen en spullen afhandig te maken. Wat een naar Ja, meer dan. Ja. Maar ja, eh, ik ben bij de, de, de nieuwjaarsreden van de, van de hoe heet het, uh, burgemeester geweest in uh, Nieuw-Unicum afgelopen. Uh, wanneer was het? En uh, ja, die had het ook over het feit dat uh, ja, heel veel kinderen hier uh, in Noord uh, ook uh, ja, runners zijn voor, uh, voor, voor drugs. En, uh, ja. Dus mensen die drugs dan kopen, er komt er zo'n mannetje van 13 jaar aan. Ja, en dan kan je niet uh, verwachten dat het allemaal uh, zo gaat dat het, uh, ja, dat, dat, geen, dat het legaal is of zo. Nee, dat is geen uh, koekenij.nl. Nee. Dat is geen koekenij, Frank. Heb je nog leuke dingen te melden? Uh, ja, tenminste, ik trek het even in het persoonlijk vlak. Weet je wat we dan doen? Dan draaien we eerst even een plaatje en dan komen we zo uh, bij je terug. Wat een gezelligheid. Wat vind je daarvan? Top. Ken je deze? Ik weet niet of je hem. Uh... Heb je een uh, headsetje voor me? Ja, ik ga een headsetje voor je regelen. Hier is Nielsen, Harry Nielsen en de coconut. Brother bought a coconut He bought it for the time A sister had another one She paid it for the lime She put the lime in the coconut She drank and pulled up She put the lime in the coconut She drank and pulled up She put the lime in the coconut She drank and pulled up She put the lime in the coconut she, she, she called the doctor Woke him up and said Doctor Ain't there nothing I can take I said doctor,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 You're such a silly woman Put a lime in the coconut And drink them both together Put the lime in that coconut Then you feel better Put the lime in that coconut Vanuit van Harry Nielsen hier bij ZFM. En uh, Frank Paardenkoper is mijn zogenaamde sidekick, zoals dat tegenwoordig heet. Maar je kan ook zeggen, gewoon vriend. Kan je ook zeggen. Ja. Hé, toch? Ja, klopt. Ja. Die, deze uitvoering kende ik uh, nog niet. Kende deze Met uitvoering nog John Burko, niet? nee. Nee, dat is een hele, hele bekende, denk ik. Met John Burko op de achtergrond? Met John Burko. Ik ja. weet niet wie John Burko is. John Burko, dat was de, de, de voorzitter van de... Uh, parlement, gespeeld. Dus ah, goed nee, heb nee ja, en, ja, die... Ja, die, uh... ja. ja, ja dat moet ja, af en toe weg, hè? Otte! Ja. Huppakee, <laughs> Dan gaat hij dan, dames en heren, uh, rommelen spelen, maar... <klaars> nou, zo werkt dat dan in de morgen. En uh, nou, dan zitten we hier. En normaal zit ik hier alleen. En dat is natuurlijk best een stuk gezelliger als er iemand bij zit. Ja, dat wel. En uh, ja... Vandaar, uh, ja, dat we Frank gevraagd hebben, kom even langs, joh. Eh, je hebt toch niks te doen. Ja. Uh, jij had nog wat? Nou, ik uh, fietste zojuist uh, de wijk Noord uit. Hè. Ja. De wijk die door de gemeente Zandvoort... Omdat dat Plan, lekker... Plan Noord. Plan Noord, ja. zeggen wij nog ja. steeds. Ja. En uh, moeder zei vroeger, uh, niet over het spoor... want als je in Plan Noord komt, dan verdwaal je. Oh. Ik woonde <laughs> in het Verpijkstraat. Ja, ja, ja. We speelden natuurlijk daar bij dat voormalige NS-terrein, daar ja. beneden. ja. En... Uh, ja, alles over het spoor. Als je dan doorliep, dan kwam je in, in Plan Noord. Oud Noord. Ja, het wordt nog steeds Plan Noord genoemd, hè? Ja, door de Zandvoort. Ja, door de Zandvoort. Ja. De Zandvoort, ja. die ook Morrie zeggen. Ja, Mori, met Morrie. Mori. Ja, dat, Plan Noord. Wie kent het niet? Maar jij reed daar en, Ja, ik reed daar en uh, ik, ik zie eigenlijk nog niet heel erg veel activiteiten... met betrekking tot de nieuwbouw daar zo. Ja. Ze hebben wel een soort fundering, een gat gegraven voor de fundering... Maar veel verder uh, is het nog niet uh, gekomen. Voor die twee flats. Ja. ja. En, en die huizen daartussen en die loodsen. Daar ja. zie ik wel al fundering in de vorm van uh, grote palen. Ja, er of zijn toch een, de de hele hoop, een hele hoop, uh, zoals op uh, um, de Prinsesweg ja. heet het geloof ik, tegenover ja. het... Uh, bij, bij, bij, um... de voormalige Mariaschool daar zo. Of niet? Nee, nee, de nee tegenover de, tegenover de Harnischaftschool. Ja, oh En daar. de Mariaschool. Ja. En, ja. en die, die nieuwbouw. Ja. Dat zijn natuurlijk prachtige huizen. En dat uh, is allemaal. Uh, uh, had al lang opgeleverd moeten zijn. Ja. Maar uh, doordat er uh, geen uh, stroom en water. en uh, Die liepen allemaal achter, die nutsbedrijven. Dus het is dus ja. allemaal, uh, geloof ik, uh, twee maanden verschoven. Zo. Nou, zit je dan? Ja, ik hoop in elk met, met, dat... met, met je koffertje. Jeetje. Ik Heb hoop je... wel dat ze aan de riolering hebben gedacht. Dat hoop ik ook, want anders wordt het een zootje. Ja, dan wordt het echt een bende. Nou, dat is voor niemand leuk. Nee. Hé, hey, en jij wordt uh, grootvader? Ja. Opa? Ja, zeer spannend. Ja, zeer spannend. Kan eigenlijk uh, elk moment, zeg maar, kan het kan je gebeld, kan je zich aandienen? Kan je gebeld worden? Ja. En uh, wordt het een zoon of een uh, dochter? Uh, hangen het onderzoek, laten we dat nog even in het midden. Ik denk, uh, ik zeg. Uh, ja. Ik zeg dochter. Ik reken het goed. Ja, ik... goed, kijk, daar houden we van. hem, goedemorgen, vijf voor half negen. Hier bij hem en hier is uh, John Mayer en Daughters. En ik zit hier samen met Frank Paardenkoper. Gerlug. Bij ZFM in de morgen. Goedemorgen. Jeans, just like a maze Where all of the walls are continually changed And I've done all I can To stand on the steps with my heart and my head Now I'm starting to see Maybe it's got nothing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 The mess he made. So, Father. Absoluut geen. Nee, dat doet het. Pot voor drie dubbeltjes, dikzak. Maar ja, de kortste dag is geweest, hè? De kortste dag is geweest. Dus, dus we, we gaan kan ja. er maar beter worden. We tellen weer, uh, we tellen weer af. Ja. Want ik zie het elke ja. morgen als ik hier zit is het weer een, ja, een tandje lichter uh, om uh, half negen. Kijk, dat ook om acht hebben. uur trouwens. Om hè? acht uur ook al. Ja, dat, uh, dat, uh, dat loopt zo door, hè? Moeten we hebben. Dat moeten we hebben. Het zijn, uh, het zijn mooie dagen, dit. En uh, het blijft vandaag lekker weer. En, uh, dus wat dat betreft... Hé, uh... hey, jij hebt vrijdag nog uh, bij uh, Radio 10 gezeten? Vrijdag Radio 10, ja. Dat uh, programma zomertijd van vier tot zeven. Leuke dingen gebeurd? Ja, het is super afleiding. Het is gewoon heel gezellig en... Uh gebeurt altijd wel wat. Er gebeuren ook dingen die je niet zozeer als luisteraar meekrijgt... maar die zich wel voltrekken in de studio, binnen het team en altijd uh, keten. Altijd gezelligheid. Ja, altijd gezelligheid. Hey, en uh, ja, dat, dat, dat, dat radioteam, ik luister natuurlijk alleen maar naar ZFM, dat begrijp je. Dat snap ik, tuurlijk. Ja, ik en, nu ook. Ja, jij nu ook. Ja. <laughs> dat is het mooie ervan. En, uh, maar gewoon. Uh, ja, jij bent natuurlijk altijd wel een beetje in de, in de sfeer van uh, entertainment gebleven. Uh, veel platen gemaakt... Veel platen gemaakt. Uh, G, je hebt het laatst, dacht ik, opgezoomd. Hebben we iets van 78 werkjes gemaakt. Ja, taal, zoiets. Die op plaat zijn verschenen. Waarvan dus een uh, niet onaanzienlijk aantal toch een hitje mocht worden. Ja, ja we hebben een soort van 10 uh, tot 40 hits gehad. Ja. En uh, we hebben ze ook samen gemaakt. Absoluut. Nou ja, sterker nog. Jij bent natuurlijk de geestelijk vader. De ayatollah. Van uh, dingetje. Nou ja, ja, ja, we hebben het over dingetje, dames en heren. U kent het misschien wel van uh, kaplaarsen. En van uh, ik ga wegleen en uh, ja. houd toch die kop. En uh, nou wat hadden we al, oh, allemaal nog weer voor een, vreselijk onzin verzonnen. En, uh, dus uh, maar dat, dat doen we dan wel samen, weet je wel. Ik kom dan, uh, meestal kwam ik wel met uh, met het idee aan. En dan uh, vulde Frank het in. En dan had ik heel. Keurig een tekst gemaakt. Heel op lopen zwoegen. En nou, die kon je binnen drie seconden <laughs> die kon je weggooien. Want Frank verzond met anders. Ja, ik ben niet zo tekstvast eigenlijk. Je bent niet zo tekstvast. Nee, en dat, het... is, dat maakt het wel weer heel erg leuk. Ja, ik denk wel dat dat ongewild, of onbedoeld een van de formules uh, was of wellicht is die plaatjes tot een hit ja, maakte. en dan gingen we altijd, naar als die we, als we klaar was, gingen we naar de Gnoom. Ja. En dan moest die gedraaid worden. En het was meestal al een uur of elf, twaalf... dat ja. we thuis kwamen uit Utrecht. Ja. En uh, eerst uit Haarlem, weet je wel. Dan zaten we in de Zeezichtstudio. Ja, de Zeezichtstudio. Ja, met uh, Rob van Donzelaar. En uh, met, met uh, Peter Scheun was. Uh, ja, wie kent hem niet? Wie kent hem niet? Daar ja. deed ik het samen mee. Het, het, het, het, het productionele gedeelte. En uh, ja, dan kwamen we terug in de Gnome. En dan moest het gedraaid worden. En dan was eigenlijk het publiek bij de Gnome. Was, uh, was de, de, de, de, de, de, de jury. De jury. De jury. Wat of ze ervan zouden vinden ja. als dit. Uh, dus wij waren al heel uh, snel met de jury ja. <laughs> ja. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ken je ja. Manfredsman Earth Band nog, Frank? Ja. Ken je die nog? Uh, de naam wel, maar ik zou niet weten welke nummers ze hebben gemaakt. Nou, ik uh, ga je uit de brand helpen. Nou, dat is mooi nieuws. En dit ken je nog wel. Is dat pastoor van Diepen? Pastoor van Diepen? Oh nee, toch niet. The woods are sold again It's worth as good as gold again Says if you see Gene now ask her please Een band. Het is toch wel de mooiste muziek uit die tijd. Toch, 60, 70 ja, jaren. Ja, ja ze maakten ja. wel helemaal... Uh, en, en dat, zijn, dat is een beetje de muziek die uh, ZFM uh, toch wel uh, wil draaien en wil laten horen. En uh, af en toe wat nieuws ertussen. vind vinden we ja. ook uh, lekker en leuk. En dan uh, praat ik over een Ed Sheeran en uh, weet je al dat soort... Ja, ja je moet niet... Te veel met de tijd meegaan soms. Althans, niet te veel, dus. maar wel een beetje. Wel een beetje, ja. ja het ja, is niet zo dat, uh, dat het... Uh, want er zijn natuurlijk allemaal dingen die weer terugkomen. Ik noem een Grand Prix. Een Grand Prix. Een Grand, Prix. Een Grand Prix, ja. Daar He? hebben we het uh, ook in ons uh, gesprek over gehad. Ja, daar hebben we het dus gesprek over, over gehad. En uh, de tweede informatiebijeenkomst... Want er is er al één geweest. Die is op 13 januari. En uh, op de, in de blauwe tram. Dus uh, daar kan je naartoe. Om, uh, om half acht open, uh, open vanaf zeven uur. En daar... Wordt alles verteld wat, uh, wat er. O, o, de, hoe, het nu, uh, hoe het nu op dit moment is. Ja. Dus dat is. Uh, ja, dat is natuurlijk wel. Uh... Ja, het zou natuurlijk wel fantastisch zijn. als we dit weer mogen houden. Want dat uh, versnelt. of in ieder geval zorgt ervoor dat de bouw op schema ja, kan blijven. Dat klopt. Als je op een gegeven moment. ala uh, 1963 uh, min, min 18 hebt. Wat, wat niet denkbeeldig is. Maar goed, Piet Paulusma heeft af en toe. van die dingen dat hij denkt van. Elfstede toch komt eraan. Hij is onbetrouwbaar. Maar dan, hij, dat, dat wel. Ja. Schijnt ook een. Ja, ja. Pietjong. Och, ja. och die Piet. zo te drinken ook, hè? Och, die Piet, ja, ja, Piet. Dus dan bakkie. <laughs> maar dus dan is de grond niet bevroren en dan kunnen ze volgas door en dan blijven ze op schema natuurlijk ja, met dat onze klopt. fijne twee aan te leggen kombochten geven. Ja. We krijgen een circuit met kombochten. Ja, dat wordt mooi, ja, hoor. Top. Dat wordt echt een hele mooie ja. niet, niet te geloven situatie hier en we gaan een maand lang feestvieren in Zandvoort. Ja. Dat wordt leuk, hoor. Ja, de zwart-wit geblokte vlag hangt bij Menig Woning al uit. En de duwt, posters uh, zien we natuurlijk, de, de posters, posters ja. van uh, Leo Deuterman. Ik, ik heb het t-shirt en de wasco tekening al. Ach, ja. nou dat is lekker. Ja, dat is het ook. Maar lekker. om in te kleuren zelf? Nee, het is gekleurd. Ach, het is gekleurd? Ja, ja. iemand wat? report kleurde plaatjes en dat heeft iemand plaatjes. anders gedaan. Nou, dat is mooi om te ja. horen. Hè? Weet je wat wij doen? Geen. Met rijnplaatje. plaatje. Heel fijn. Vind je dat niet een leuk idee? Ik vind het een goed idee. We zijn tenslotte bezig met een radioprogramma. Dat zeg ik. Muziek. Muziek ja, het regent een beetje. Hoor je het? Oh, zijn ja. dat de, de deuren? Dat zijn de deuren. <laughs> ja, ik weet ook niet waarom het zo lang duurt. Kom, joh. Ja, je hebt uh, grote buien en kleine buitjes. Ja, maar het is gewoon droog buiten, hoor. Ja, waar komt hier het water dan vandaan? Ik heb geen idee. Van de doors. Uit Hugg. Nee, nee, nee, nee. Oh, Hoor hoor. Oh, ja. En mag jij raden wie dat is? Geen idee. Hij kan zingen en dansen tegelijk. <laughs> Prettester. Bijna. <laughs> Bijna goed. En hij heeft heel veel liedjes gemaakt, maar hij is er niet meer. Hij heeft zich, uh, zeg maar. Uh... Nou, het gaat een beetje de categorie op van het licht op het strand en het zingt Eddie Qually. <laughs> nee, het is Michael Jackson. Oh, die ja. Ken je die nog? Die ken wel, ja. <laughs> Kindervriend. <laughs> Moskou, Michael Jackson bij ZFM. En ZFM kan je beluisteren in de ether op 106.9 en op de kabel op 104.5. Zelfs op tekst.tv, digitaal kanaal 40, maar je kan ook een, hoe heet het, een appje downloaden, Frank. Oh. Dat is heel makkelijk en dan heb je je appje op je telefoon en dan kan je altijd naar ZFM luisteren. En de app heet ZFM ook? ZFM, ja. Zandvoort, ja, zeker. Ja. En daar kan je ook nieuws zien over Zandvoort. En, ja. uh, allemaal leuk. En, uh, dus er, is, uh, er zijn mogelijkheden ja. zat om uh, ZFM te beluisteren. Nou, dat is mooi, want het blijft toch ons dorp, Zandvoort? Hè? Frank, je hebt gelijk. Ja. Huppakee. Dat is mooi. <laughs> ik denk, ik uh, gooi hem er even op. En uh, ja, het zijn natuurlijk allemaal uh, leuke dingen die hier gebeuren bij uh, ZFM. En, uh, uh, heel veel nieuws over... Uh, komend jaar komt er heel veel nieuws over, over de, de, de, de, het circuit. Ja. En, en over uh, alles wat daar aan de hand is en gebeurt. Uh, ik ga een programma maken met Jaap Koper over uh, de Formule 1 en over het circuit. Dus, uh, en Weet dan... je wanneer het pas echt druk zou zijn? Nou. Maar dat je zegt echt druk. Nou. Als André Rieu ook speelt op de dag dat de Grand Prix wordt verreden op binnenterrein. Kijk, dat is mooi. Dan, heb je, dan kan je zeggen, van, nou, volgens mij komen er aardig wat mensen deze kant op. <laughs> ik, denk, ik denk dat het sowieso wel druk ja, wordt. Ik, ik, het enige <laughs> probleem wat we dan hebben is of uh, André Rieu wel boven het geluid van de Formule 1 kan uitzingen. Hij kan nou, het wel na. Dat is nog een punt. Ja, dat <laughs> heb ik ook een keer gedaan nog met Kees van Hart. Met een VO? Nee, die bedrijfje, oh, met de microfoon. een microfoon stond ik in de toren. Op de echt waar? Ja. En zich. Ja. Het zag ik helemaal mensen opstaan op de tribune, maar er kwam niks natuurlijk. Hoe deed je dat? Het klinkt echt, echt. Dus zag ik helemaal mensen staan, maar die zagen niks natuurlijk. Oh, maar dat goed. was ik in de toren achter de microfoon, met die geluidsinstallatie. Nou, dat ja, ja. ja. wel die de tribune door, dus dat was wel weer grappig. Leuk hè, dat Zandvoort. En, ja. uh, dus we hebben allemaal leuke dingen uh, in het verschiet uh, voor het komende jaar, voor 2020. En uh, ja, Ik denk ook dat na de Grand Prix het allemaal wel uh, uh, uh, door, door zal uh, klinken. Dus wat dat betreft uh, hebben we ja, een hele hoop uh, uh, te doen nog in het komende nieuwe jaar. Ja, zeker. Ja, Frank, dus uh, ja. Ik zal maar een plaatje draaien nog even. Ken je deze nog? ik slecht in titels. Ja, ik wil mijn eigen teksten ook nooit onthouden. Ik ken het al. Wie kent hem als. niet? Ja. a look at me now, van de gelijknamige film Against All Daar heeft hij het liedje mogen schrijven en dat heeft hij niet geheel zonder, zonder uh, succes gedaan. Het is een grote hit geworden, wat, uh, Frank. Over films gesproken, Ja. Hè? heb jij uh, Once Upon a Time in Hollywood al gezien? Nee. nee. Ja, dat is helemaal leuk. Ja? ja heb jij hem gezien? Ja, Paula en ik zijn daar naartoe gegaan. Oh, je bent naar de ja. bioscoop geweest? Ja. Nou, wat leuk. Ja, helemaal geweldig. En uh, in, in Haarlem of hier in... Uh... In Haarlem. Ja. En er ging een wereld voor me open. Want ik was sinds 1902 niet meer naar de bioscoop geweest. Ja. En dan zit je daar en dan blijkt er dus helemaal geen pauze te zijn. Dat vond ik vroeger toch. Ook al moest je wachten ja, bij de, de balie om een biertje. Maar het had wel iets om even daar in zo'n foyer. Maar dat is niet meer? Dat is niet meer. oké okay. Je haalt een bak met vreten. En je gaat die zaal <laughs> in. En die film die speelt gewoon continu. En als je naar het toilet moet, dan loop je maar gewoon even de zaal uit. ja, ja Heel apart. Bijzonder. Er ging wel een wereld voor me open. Ja, dat begrijp ik. En uh, door de grootschaligheid van al die theaters... en waarschijnlijk ook om economische redenen... is het wel ongezellig geworden, vind ik ook. Het oude ja. Cinema Palace en daarvoor het Lido had je nog. Ja. Waar het een fantastische bioscoop. Ja absoluut. ja, absoluut. Ik kan me nog herinneren dat op, de, op het, uh, uh, het, uh, het Grote Plein weet je al, in Haarlem... Ja, dat je... het Lido was daar. Of de Lido, het Lido. Ja, was het Lido? Dat was de Lido, ja. Ja, wat nu een restaurant is. Ja, ja, ja, ja of een parkeergarage. Ik heb er nog uh, James Bond gezien. Ja. ja, ik kan me nog goed herinneren. Kwamen naar buiten waren we zelf een soort van James Bondjes. Ja. Vage bondjes meer. Goed, hè? Vage ja. bondjes. <laughs> maar ja, je hebt natuurlijk ook op tv een hele hoop goede films. Ik zag laatst. Uh, uh, uh, baantje, het begin. Ja. Heel nieuwe serie. Nee. Niet te verstaan. Nee. Nou, ik, Ger, ik ben zo blij dat je dat zegt. Ik, was, ik wilde al bijna naar beter horen gaan. Ik denk, wat is er? Ik denk, dat maar kan is, niet waar zijn. Nee, heel slecht. En Siska zei van, uh, nou, nee, ik hoor ik het hoort nog wel goed. Ja, ik zei, nee, het geluid. Kan helemaal dus, niet. Nee, het is echt slecht. Bizar. Ja. Bizar, niet te verstaan. Nou, Toen ik ging kijken op internet... en inderdaad, op, uh, Twitter ontplofte bijna. Een, ja, oh ja. Uh, ja, ja, ja, ja? Ja, ja, ja. Dus er waren zoveel mensen die, uh, die precies hetzelfde... want het is net of je, of je het aan je oren hebt. Ja. Nou, ik heb nou, het afgezet. Ik denk ja, ik ga er niet naar kijken en exact, ik heb daar helemaal geen zin nee, in. Nee, ik heb dat ook gedaan. Heel dat irritant. Aan mij liggen. Weet je wat wel een leuke serie is? Nou? Het is ook nieuw. Weliswaar Engelstalig. Het verhaal erachter ken ik niet helemaal, moet ik zeggen. Uh, een cast met goed deels Engelse acteurs. Het speelt ja. in Amsterdam. Ook een politie -serie. Van der Valk heet het ook. Oké. Okay. En het, is echt, het zit goed in elkaar. Helemaal leuk. Goede cast. Ja, geweldig. Oké. Okay. Ja, dat dat en een goed geluid. Kwaliteit, kwaliteit wordt beter hoor, vind ik. Uh, ja, voor een Nederlandse serie. Absoluut. Ja, en ja. Nederlandse films ook. Ja, Nederlandse ja. films ook. Zeker. Ja. En uh, je moet een serie op Netflix... Je hebt Netflix ook? Ja. Moet je uh, die series kijken? M Messiah. Oké. Okay. Nee. Waanzinnig, ja, he? ja. Het is echt bizar. Maar wat is het? We gaan ja, het, het is een, een, een, een jongen die uh, claimt uh, de nieuwe messiah te zijn. En, en de, de, de, de re ja. of uh, Jesus. Oké. Okay. Uh, maar er zijn de, de, de FBI en de CIA die twijfelen er heel erg aan. Die denken dat het een, uh, een, een, een tovenaar is, een ja. goochelaar is. Want hij loopt wel over het water. Oké, okay, maar, uh, maar dat heeft hoe natuurlijk ook een keer gedaan. Uh, ja, maar als jij op de boulevard loopt en je hebt een kalm zeetje. Loop je, je ook ziet, over het water? En je <laughs> ziet mensen suppen, want zo heet dat, hè, geloof ik. Oh ja? Met zo'n uh, zo uh, zo grote surfplank waar mensen dan op staan. Ja. En soms met een beetje deining, net achter een golf, je ziet die ook ja, ja, ja. niet. En dan denk je, oké, okay, oh okay, de loopt die man. <laughs> <laughs> dus, ja, het zijn allemaal dingen, frank. Ja. Ken je dit nog? Simon and Garfunkel, ja. Scarborough Fair. En in Engeland Briljie. heb je een plaatje, Scarborough. Daar ben jij geweest. Daar ben ik geweest, ja. En dan Fair. zie je ook de Scarborough Fair, de, de, de, de kermis. Met de kruiden. Met de kruiden. Met de kruiden. Met de kruiden. was a true love of mine Tell her to make me a cam Richard A deep forest green Parsley, sage, rosemary is okay. Jammer dat wij niet zo kunnen zingen. Ach, dat is zeker jammer. Nou, dat is dat leuk geweest? Zo. Had je leuk om tour gegaan? Ja, nou ja, we hebben natuurlijk met de kappelaars ook al getoerd. Ja, we hebben wel getoerd. Boudewijn Loogman als ja. road manager. En dat heb ik wat minder gedaan, want ik was zelf druk. Ja. Met roadmanager. Ja. ja, bijzondere plaat vind ik het altijd. Mijn dochter woonde in uh, Engeland uh, een half jaar. En toen uh, zijn we daar naartoe gegaan en toen kwamen we langs Scarborough. En dat vergeet je dan nooit meer. Je hoor Mooi, mooi. Hé, huh? toch? Huh? Ja, waanzinnig. Dus ja, dat zijn allemaal leuke dingen die, uh, die je in je leven meemaakt. G. in de Rijk in uh, Buke, ja? 1968. ja. Ik en dan, dan dit, dit soort muziek heb je ja. dan op. Ja. En dan is het net of je op een bankstel uh, zit, zit te kijken... naar een hele slechte film uit 2020. <laughs> ja, goed hè. Ja. Ja. Nou, wij zijn natuurlijk heel vaak samen op vakantie gegaan in het verleden. Als, uh, ja. vanaf, vanaf onze zeventiende uh, kwamen we al in, uh, in een klein plaatsje in Noord-Frankrijk. In Jafra. Noord -Noord in noord In Noord-Spanje. Maar heen? je zegt het natuurlijk om de... Niet iedereen... Naar je vrouw te laten af. Nee, dat is zeker niet, ja. want er is geen reden te doen daar. Nee. <laughs> nou, het is een bejaarde nu. Het is een bejaarde woord. Ja, Daarom zitten ja. wij er ook. Ja, precies. Dus we zijn ook nou bejaide. <laughs> Beja niet lullen maar poetsen. Niet lullen maar poetsen. Ja. Dus uh, ja, dan, uh, ja, dan uh, maak je dat mee. Ik draai nog één plaat voor het uh, nieuws en uh, het weer en uh, verkeer van uh, van negen uur. En uh, dus dan, uh... En dat is ook zo'n plaat die wij altijd in de auto draaiden toen. Ja. Je kent het wel hè. Hier is supertrump. Zit ik hem wat harder? And I really have enjoyed my stay. But the much removing on. Like a king with a castle. Like a